1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De sterfte in Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen... is vorige week verder gedaald, maar minder hard dan in de week ervoor... Tussen 20 en 26 april overleden er naar schatting ruim 1200 bewoners. Terwijl dat er voor de coronacrisis gemiddeld 752 per week waren. Zo meldde het CBS en het RIVM. De sterfte in heel Nederland is vorige week gedaald. Geschat wordt dat in week 17 4000 mensen zijn overleden. 250 mensen minder dan in week 16 kinderopvangorganisaties zijn boos op basisscholen. 11 mei gaan de scholen weer open, maar de samenwerking met de kinderopvang verloopt vaak stroef. Zo zouden sommige scholen zonder overleg de lestijden veranderen, waardoor de opvang niet meer aansluit. De kinderopvangorganisaties willen de komende dagen overleg met de scholen. Het gaat de goede kant op met het oplossen van het tekort aan medische beschermingsmiddelen, zegt minister Van Rijn voor Volksgezondheid. Volgens hem stijgt weliswaar de behoefte aan dat soort middelen, maar is er ook steeds meer aanbod. De Spaanse regering verwacht dat de economie dit jaar met bijna 10% krimpt... door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Volgend jaar zou de economie dan weer flink moeten groeien. De voorspelling van de overheid komt overeen met de verwachting... die de Spaanse Centrale Bank vorige maand al uitsprak. Ieder deze week werd bekend dat de Spaanse economie... in het eerste kwartaal met 5,2% is gekrompen. In het tweede kwartaal wordt rekening gehouden met een grotere neergang. Het kort geding van SC Cambuur en de Graafschap tegen de KNVB dient volgende week vrijdag in Utrecht. De clubs zijn het niet eens met het besluit van de bond. Die besliste om dit seizoen af te zien van de promotie- en degradatieregeling in het betaald voetbal. Cambuur en de Graafschap staan nu op de eerste en de tweede plaats van de eerste divisie. En grijpen door de KNVB-beslissing naast promotie naar de eredivisie. Het weer verspreidt over het land vallen pittige buien met lokaal ook onweer en hagel. Tussendoor is er ook nog wat zon mogelijk en wordt het maximaal 15 graden. Ook morgen eerst nog buien, later opklaringen, meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Een ballonnetje dat danst in de wind. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffie, ze drogen. Doe niet bij ons wielen de wie die was, ze stijzelvisie. zo Weet u, je weet nooit wat het publiek leuk vindt. En je weet nog minder wat ze niet leuk vinden. Dat is een onpeil.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 met de totergift, met de totergift We hier midden in de stad Met de totergift, met de totergift Met de to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 Nou, vijf vijf gulden dan, of vindt u dat nog te duur?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 ZFM. is the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 Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee. Tonia, Tonia, Eva in de Rotterdam. Rotte, rotte, rotte, rotte. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, Eva in de Rotterdam. Rotte, rotte, rotte, rotte. Als ik mijn ogen open doe, lag jij me gautig toe.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 Maak maken hard haast, dat een lang geef, nekkie thee. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, cola. pepermut, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: verboden vruchten, verboden vruchten. Ja. Voor iedereen een behalve voor mij, verboden vruchten.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 Wel wij vervoren vruchten Wel danen luchten Wel Voor ieder behalve voor mij vervoren vruchten Wel danen luchten Wel Voor ieder eenmaal niet voor mij We gingen hand in hand de samen Begon de gestalt. En op de vraag verloopt u haar even getrouw? Heb ik gezet, natuurlijk, wat ze smaakt naar kersen: sinaasappel, cola, pepermunt, karamel ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij vervallen. op Mario Zankvoort op ZFN Ach, hoe lang is het geleden Met de diligence naar Gouda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 op alles wat ooit was, de goede oude tijd Was je rijk dan geen hinder Niemand die je iets kon maken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 Laat op alles wat ooit was, de goede oude tijd. En vandaag moet je kijken, moet je nou kijken. sta je uren in een file.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 Dat jij daar staat.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 Trap muizenfamilie werd vreselijk groot, de trap 1, trap O ja, de trap 1, trap 1, trap 1, trap 1, trap 1, fijn, een muis in een 1, Die hebben het fijn naar hun zin, de molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. Mijn hart, een gast deur, dat altijd wijd het staat, omdat hem het harde weer, zowel leed als vreugde brand. Hebben zij nu grijze haren en een blik zo bijzonder zacht? Ik heb eer. Bekronen je lieve gezicht, zij verzachten.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 als of koning winter is vergeet. to komt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 ZANG EN hey. Mijn dochtertje, ze vloog achter me aan, ze snikte.